Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS -journaal. In Syrië lijkt de regering van president Assad te zijn gevallen. Legerbronnen zeggen dat Syrische rebellen de hoofdstad Damascus zijn binnengegaan... en dat Assad is gevlucht met een vliegtuig. De rebellen wisten een paar uur eerder al de stad Homs volledig in te nemen. Op beelden is te zien dat inwoners feest vieren in het centrum van Damascus. Militairen van het Syrische leger gaven de hoofdstad zonder veel strijd op. Waar Assad naartoe is gegaan is niet bekend... De Syrische premier Jalali is er nog wel. Hij zegt dat hij bereid is de macht over te dragen. En hij heeft opgeroepen om vrije verkiezingen te houden in Syrië. Op tv-zender Al Arabiya heeft Jalali gezegd... dat hij met rebellencommandant Golani contact heeft gehad... over de huidige overgangsperiode. De leider van de grootste Syrische oppositiegroep in het buitenland... zegt dat een donkere periode in de geschiedenis van Syrië nu voorbij is. Reddingswerkers hebben de hele nacht doorgezocht naar vermisten na de explosies in een portiekflat in Den Haag. Maar daarbij is niemand gevonden. Hoeveel slachtoffers er nog zijn en of ze er zijn weten we niet, zegt de brandweer. Dodental staat een dag na de explosies op vijf. Vier mensen zijn gewond van wie er twee slecht aan toe zijn. Gisteravond waren er twee bewonersbijeenkomsten met burgemeester van Zanen, de brandweer en de politie. Inmiddels heeft een lokale vrijwilligersorganisatie... meer dan 50.000 euro opgehaald... voor de slachtoffers van de explosies in Den Haag. In het Verenigd Koninkrijk zijn twee mannen om het leven gekomen... door storm Dara. In beide gevallen viel een boom op hun auto. De storm veroorzaakt veel wind. Aan de zuidkust van Engeland werden windstoten gemeten... van meer dan 150 km per uur. Honderdduizenden mensen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland... zitten nog zonder stroom. Het hoogtepunt van Dara is daar inmiddels voorbij. Het weer verspreidt over het land valt wat regen of mottenregen bij een graad of 5. Vanmiddag is het tijdelijk droger. Het blijft bewolkt bij maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Het komen nu weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. Ook een beetje kerstmuziek, want Sinterklaas is uh, het land weer uit. En uh, ja, nu horen we steeds meer kerstmuziek. En ja, in de winkels worden we al een paar weken doodgegooid... met uh, alles wat met kerst te maken heeft. Ja, sommige mensen die uh, genieten van de kerst. Want uh, ja, het zijn toch de, de warme dagen, het wordt kouder buiten. En natuurlijk, uh, de kerstmarkten die zijn weer uh, begonnen. In Amerika beginnen ze er al in uh, november mee, meen ik. Maar... Nederland. De supermarkten zijn altijd erg vroeg met kerst. Sinterklaas is een beetje, ja, toch een beetje, ja, niet meer van deze tijd blijkbaar. Komen u een hoop lekkere muziek. Daarom zit u aan uw radio gekluisterd. Oud-Hollandstalige muziek. En uh, het eerste stukje muziek wat ik voor u ga draaien is uh, Van het Schaap met de Vijf Poten. Een Nederlandse komische televisieserie uitgezonden toen de tijd op de Karel, Met uh, in de hoofdrol Adele Bloemendaal, Piet Reumer en Leen Jongenwaard. En de eerste reeks werd in het seizoen uh, 1969-1970 uitgezonden. En werd door gemiddeld 6 miljoen mensen bekeken. En de serie werd geschreven door Ellie Asser. De muziek was van Harry Barnink en de serie levert een aantal populaire liedjes op. Onder andere, we zijn toch op de wereld om elkaar, om elkaar te helpen, nietwaar? En Dat zal je kind maar wezen. Vissen ga ik misschien ook nog voor u draaien. De serie won 1970, de gouden televisiering. En uh, een drietal plaatjes, nee, tweetal, straks nog meer... maar nu eventjes een blokje van twee Maar het schaap met de vijf poten. Als je maar gezond bent, dat is toch een van de belangrijkste dingen, denk ik. Als je gezond bent, dan wil je toch wel oud worden. Dan mag je oud worden. Als je niet meer gezond bent, is het niet echt, uh, ja minder leuk. Sommige mensen zeggen, ik geniet nog steeds wat leven. Maar gezondheid is toch wel de nummer 1, denk ik, wat mensen allemaal wensen. Dat we gewoon allemaal gezond zijn... Dan zingen ze over bij het Schapen de Vijf Pooten. Als je maar gezond bent, zeg ik altijd maar. Geen voor op de trap, geen olie voor de lamp. Je keuken viel te krap, je financiën een ramp. En of dat niet genoeg is, komt ineens de ooievaar. Ach, als je maar gezond bent, zeg ik altijd maar. Zo is het, als je maar gezond bent, als je maar gezond bent, als je maar gezond bent, zeg ik altijd maar. Als je maar gezond bent, als je maar gezond bent, als je maar gezond bent, maar gezond bent zeg ik altijd maar. Maak het leven minder zwaar. Als je maar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 Als je maar gezond bent, zeg ik altijd waar.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 als je maar gezond bent, zeg ik al te vaar. Leef gerust als kluisenaar. Als je maar gezond bent, zeg ik al te vaar. Doe het zonder caviar. Als je maar gezond bent, zeg ik al te vaar. op de Als je maar gezond bent, als je maar gezond bent, als je maar gezond bent, zeg ik al te vaar. Heeft gestaan, het is niet ver hier vandaan. Heeft geluk me omringd al die jaren? Tussen bloesem en bomen kon ik zorgeloos stromen, en geluk kon ik daar al gaan sparen was op een heel klein station, waar mijn leven begon. Ik daar van mijn ouders toen lopen. Daar vertrok toen mijn trein, ik moet er dankbaar voor zijn. Nu ben ik groot. Maar eens was ik klein Bedankt lieve ouders Bedankt voor het leven Bedankt lieve ouders Voor wat u mij hebt gegeven Ik begrijp nu pas goed Wat u voor mij Dan dat mijn liefje in uw huis eens mocht staan. U had om mij wel eens verdriet, maar dat weet een ander niet. Toch bleef u van mij altijd houden. Ik kreeg van God een lieve vrouw. Een kind waar ik veel van hou, waar ik samen mijn leven mee bouwde. Ik denk weer terug aan het station waar mijn leven toen begon, waar de trein voor het eerst toe ging rijden. We kenden vreugde. Ik zal er dankbaar voor zijn. Nu ben ik groot, maar eens was ik klein. Bedank, lieve ouders. Bedank. Wat u voor mij hebt gedaan. Bedankt dat mijn dichtje in uw huis eens mocht staan. De zomer weer voorbij is en de zon steeds lager staat Wacht ik op een echte winter, hopens dat die nog bestaat Een kop van sneeuw met zwarte ogen en een wezem in zijn hand Rijen van gebogen staatsers in een Hollands De van. Meeslaag in de slooten en een dik pak sneeuw op straat. Mis de warme show. het was Mark Winter. Met waar blijft die ouderwetse winter? Ja, we hebben storm, we hebben regen. Dat hebben we eigenlijk altijd in Nederland. Een echt koude dus Ja, die kennen we eigenlijk niet meer. Jaren 60, 70, 80 was het echt nog behoorlijk koud. Jaren 90 af en toe een uitschieter. En ik geloof komende weken gaan we naar de min 1. Maar echt dat we zeggen kou in Nederland, ja die is er eigenlijk niet meer. Hè. Dan hebben we het over de kou van min 10 of min 20 graden. Waar blijft die ouderwetse winter? En daarvoor hoorde u uh, het schaap met de vijf poten met bedankt lieve ouders. En daarvoor als je maar gezond bent. En de volgende artiest is André van Duin, Artiest van Andreas Marinus, uh, roepnaam Adri geboren in Rotterdam op 20 februari 1947. Nederlands komiek, revueartiest, zanger, acteur, regisseur, presentator, tekstschrijver en programmamaker. En het Algemeen Dagbad noemde hem in 2017 een ruim een halve eeuw Nederlands grootste volkskomiek. En af en toe zit ik wel eens te kijken op het internet. Bij YouTube noemen ze dat... Uh, dan kan je oude afleveringen kijken. Nou ja, eigenlijk alles wat met uh, films en opnames te maken heeft... Uh, kan je dat bekijken. En uh, ja, oude shows van André van Duin uh, en uh, Corrie van Gorp... ja, die doen het toch nog, nog steeds goed, hoor. Het is niet meer van deze tijd, maar uh, ja, tegenwoordig... heb je niet echt meer van dat soort leuke programma's. Maar uh, vanaf het begin van de carrière van André van Duin... had hij al uh, singeltjes die hij maakte of zong in de studio. Maar grote hits, 1974, de tamme boerenzoon Willempie. En 1976... Ik heb hele grote bloemkolen, ook 1979. Nederland heeft de bal, 1980 was voor het voetballen. Nou, zo heeft hij een heleboel grote hits gemaakt. Het Pizza Lied, 1993. En de, de Balletjes van de Koningin, 2009, behoort tot zijn grootste hits. En hij heeft ook kerstliedjes gemaakt. Hier hoort u nu André van Duin met de Kerstmetal. Op dit plein geven mensen aan elkaar de beste wensen een simpel gebaar. Allemaal gelukkig nieuwjaar. Nieuwjaar, laat maar komen. Iedereen, jong mij, kromen Wie het kleine niet is, is het grote niet weer. Allemaal gelukkig nieuwjaar. Ik ga door met kwissend ja natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ook het komend jaar is het kwissend voor Dat is wat ik hoop. En dit Een nieuwe jaar Geeft weer een rotknal. Omdat ik Van mijn fiets val. <laughs> Al klinkt het ook raar Komt dit voor mekaar Allemaal gelukkig nieuwe jaar ja. Ik wens u een prettig kerstfeest Ik wens u een prettig kerstfeest Ik wens u een prettig kerstfeest En een gelukkig nieuwjaar Ik ben in een tehuis een opname in 1978, meen ik. En daarvoor hoorde nu nog een metalie van André van Duin. En de volgende dame kreeg in 1969 haar eerste eigen televisieshow... ...genaamd de Adele Bloemendaal Show, onder regie van Rob Tauber. En ze had een rol in diverse televisieseries, waaronder Het Schaap met Vijf Poten. Dat was 1969 dat ze eraan begon. Citroentje met suiker in 1973. En dat ik dit nog mag meemaken in 1975, 1978... De Brekers. Dat was van 1985 tot 1988. In de Vlaamse pot heeft ze ook meegespeeld. In de jaren 90 was dat het zonnetje in huis. In 2000. En Bloemendaal had rol in heel wat speelfils. Waaronder Naakt over de Schutting. Een film uit 1973 was dat. En op de Hollandse Tour 1973. In de film samen met Wim Zonneveld. En u hoort u nu. In het schapen de vijf poten met uh, een opname uit 1969. Als je mekaar niet meer vertrouwen kan. Stel voor dat ik netjes mijn plicht doe. Ik wil maar één nam naar mijn nicht toe. Maar de treinmachinist is een vreemde sadist. En die rijdt voor de gein naar Maastricht toe. Het resultaat zou zijn: ik nooit meer met de trein.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 Domeneer. Als je me niet vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Stel maar voor, er breekt ergens een brand uit. In de brandweer steken geen hand uit. De politie komt ook, maar bij het zien van de rook raad je haastig de andere kant uit. Dan zeg ik, het wordt tijd voor een andere overheid. Want als je me kan niet meer vertrouwen kan,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 Ze denken vaak een kroegbaas, dat is een brok graniet. Immuun voor mokerslagen, een vreemd soort parasiet. Geen grijntje mededogen, de dogen, geen grimpiochtjes moe. Maar denk er om, ja denk er om een kastelein, hij heeft ook een meer gevoel. Gastelijn is ook een mens, ook een mens, ook een mens. En degene die wagen zijn kind te belagen, die slaat die onmiddellijk lens. Ook zijn geduld heeft een grens. Ook hij heeft een hart in zijn pens. De baas van een kroeg is ook een mens. Ik heb achter de tapkast een olie van de huid. Ik ben die leuke grapjes, die alsmaar moppen spuit. En als men mij beledigt, dan lach ik zelf het hardst. Maar ja, de kruik, ja, de kruik, ga net zo lang de water tot die barst.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 je leven was de flauw Maar wie werd van mijn kind Zegt die graaf zijn eigen graf Want denk erom, denk erom mijn kinderen, daar blijven ze vanaf En Kastelein is ook een mens ook een mens, ook een mens En degene die wagen zijn kind te belagen Die slaat die onmiddellijk les Ook zijn geduld heeft een grens Ook hij heeft een hart die de baas van de kroeg is ook een man. Voor mijn part word ik arm, heb ik het nooit meer warm. Voor mijn part moet ik verder leven zonder bloed in de darm. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen, en dat is vissen. Voor mijn part mag ik nooit, geen zout meer in geen vet.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 Eén ding wat ik nooit zou willen missen, Eén ding wat ik nooit zou willen missen, vissen. Ja, weer een stukje uit, uh, uit het schaap met de vijf poten, 1969 uh, uh, vissen. Dat was met de man die, uh, die we allemaal kennen als, uh, uh, hoe heet hij ook alweer, uh, uh, baantjer. Ja, ik uh, ken hem eigenlijk altijd als baantjer en... Uh, ja, vele mensen zeggen van... ja, maar hij heeft toch ook uh, gewoon uh, een algemene naam. Ja, dat klopt, maar uh, ja, hij is toch uh, bekend geworden als Baantje. We hebben het over uh, Piet Reumer, Nederlandse acteur en presentator. En hij is vooral bekend door zijn hoofdrol in de televisiereeks, zoals ik al zei, Baantje. En behalve in de Baantjeserie speelde Reumer ook in uh, Stiefbeen en Zoon... de lift en het schaap met de vijfpoten. Dus ja, Piet Reumer was dat met Vissen op naam uh, van 1969. En straks draaide er een keer nummer voor u. Uh, van Willeke Alberti samen met haar vader Weile Willy Alberti. En uh, nu zingt ze solo, of Willeke Alberti. Eigenlijk een naam Willy Albertina Verbrugge, hè, want zo heet haar vader ook. Geboren in Amsterdam op 3 februari 1945. De Nederlandse zangeres en actrice. En ze is de dochter van uh, ja dus, Karel Verbrugge, hè. beter bekend als de zanger uh, Weile zanger Willy Alberti. En de moeder van Johnny de Mol, die hoort er nu solo met klinkklokjes klingeling. Toen was ze volgens mij nog een heel klein meisje. Klink, klokjes, klingelingeling. Klink, klokjes, kling. Laat de kerstboom glanzen. Laat de kinderen dan.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 Doe het zelf met nauw de schaar Is dat nu niet wonderbaar Twee half om en één tartaar Een liefdadigheidsbazaar Hulde aan het gouden paard Oei woesepen staat je daar Moeder is de koffie klaar Kijk er loopt een adelaar Is hier ook een abattoir Pas gitarre klapszikaar Vlak hier, leef onze goede tijd.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 het gaat je goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op de zijn we zin, maar blijf uit maar het slapen. Wij hebben opgezien onze kerkhaals. Op, op zee, op zee, op zee, zee, zee, op zee, zee want wij zijn de laatste laat Wij hebben het zien uit je, het je we moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Als andere kiezers zijn, lang blijven we van pas staan, zet zet we, spaten, en we kunnen we dan voorzien we als het helaas. haast. Waarover het zetje zei, al? wat wij zo laatst op praten, nou dat het misschien zou een zijn. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan.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 en je loopt op praten, nou dacht tot ziens dat je je gaatje goed. We rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, staan en weer op gaan. Op zijn, op zijn, op zijn. Kunnen we niet blijven? Kunnen niet langer blijven staan? Op zijn, op zijn, op Zij Op zijn, op zijn, op Maak pas, maak pas, maak pas Wij hebben ongelofelijke haast. Op zijn, op zijn, op zijn. Want wij zijn laat Wij hebben maar een paar minuten tijd rennen, springen, vliegen, tuin, vallen, opstaan en weer doorgaan. We blijven, we kunnen langer blijven staan. Een andere keer misschien. Ja, een plaat die niet helemaal in het genre past van de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Maar ik vond het gewoon een fantastische plaat. Het blijft een leuke plaat. Het was Herman van Veen met opzij, opzij, opzij. Dat nummer En uh, als ik kon toveren, dat zijn eigenlijk een beetje mijn favorietjes uh, van Herman van Veen. Nou, heeft hij heeft nu nog veel meer natuurlijk, maar dat zijn uh, twee van mijn grote hits. En daarvoor hoort nu Dr. Anders P. met de Dode Rit. En de volgende artiest is geboren in uh, nuli sur op 29 augustus 1933... en overleden in Amsterdam op 1 december 2009. Nederlandse Jean Genieu, componist, liedjeschrijver en acteur en na een carrière als acteur bij de Nederlandse Comedie maakte hij in de jaren 60 furoren als zanger liedjes als Sammy, we zullen doorgaan Pastorale, Laat Me, Zing, Vecht, Huil, Bit, Lach, Werk en Bewonder en Shafi Santeet, uit de jaren 60 en 70 werden echte krachtige meezingers en ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Ramse Shafi u hoort hem nu met de grote hit Zing, Vecht, Huil, Bit, Lach, Werk en Bewonder luistert u maar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 het vruchteloze zoeken, moet nu weer, we zijn allemaal saai.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 Op zijn risicoloze hoge rots moet nu weten, zo zijn we niet geboren. Zing het zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Opname 1971 van natuurlijk niemand minder dan Ramsesaffie. Het is een van zijn bekendste en meest geliefde nummers. De zanger werd begeleid door een orkest onder leiding van Ruud Bos... die ook voor het arrangement tekende. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Een uurtje is kort. Uiteraard volgende week zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. En op zondag tussen 9 en 10 weer een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort... Ik wens u zo met een heel veel plezier met CFM Jazz. En ik laat u achter met Johnny Jordaan met Ik Kan Ze Niet Vergeten. Ik wens u nog een hele fijne zondag en misschien tot ziens. Ik kan ze niet vergeten, de liedjes van de leer, Ze zijn nog niet versleten, dan gaat hij nog een keer. Wij ons in de Jordaan.